We beginnen de zogar 90, pagina K G 23, de rechterkolom en de rijel 17. Voordat we beginnen de les, even hier in de pauze, was een vraag wat een belangrijke vraag was. Hmm, we hebben veel gesproken over de intentie, de houding, de innerlijke houding uh, voor de aanvang van de les. En dat geldt, dat is geldig natuurlijk ook bij het leren thuis. Maar ook voor de les. En de innerlijke houding van zowel de leraar als de leerling. En het is erg belangrijk. Nou, dat de mens moet zichzelf concentreren voor de les is duidelijk, ja. Maar, op welke manier? Er bestaat wel zoiets Traditioneel in wat gegeven was aan geleerden, Torah geleerden. Die dan met elkaar leren om een bepaald gebed uit te spreken. Ook voor de leerlingen voor de les. Dat zij voordat zij gaan, echt voordat zij binnenkomen binnen het huis leerhuis dan, dan moeten ze al zichzelf concentreren en dan moeten ze dat innerlijk zeggen natuurlijk niet alleen met je lippen het is al als het ware bestempeling van jouw inner, van jouw intentie innerlijke intentie dat jij ook woorden kan uitspreken van datgene wat een vorm van uh, gebed of um, als het ware een ...eet wat hij de mens zegt... ...om voordat hij de, le, de klas binnenkomt. En wat hij zegt... ...verschillende dingen... ...maar hij eerst zegt bijvoorbeeld... ...wat er ook mag, mag gebeuren daar in de klas... Dat, ...dat ik niet... ...stel dat er een, een of een andere leerling... ...mede kameraden fout zou maken... ...iets belachelijk zou zeggen... Ja dan zal ik van binnen, moet ik hem niet, moet ik het niet, uh, zelf moet ik het niet belachelijk vinden. Moet ik het niet spottend zien, en moet ik ook daar niet genoegen hebben, duidelijk, uit het feit dus, dat de andere is misgegaan. Duidelijk, waarom is dat zo? Als de ander iets zegt, dat jij, en jij vindt, je bent natuurlijk, dan vind je een beetje kick van binnen, dat de ander heeft fout gemaakt. Geeft het jou als het ware, kan het geven een gevoel van troost of allerlei andere, dus negatieve energie die, jij da, die jou ontleent aan de fout van een ander. Terwijl alles wat wij doen is, alles zit in de mens zelf. In één mens. Dus absoluut iedereen ziet het voor zichzelf. En tegelijkertijd uh, verbinden we, maken we de innerlijke verbindingen met elkaar. Maar op de manier dat jij je hart niet verpacht aan de ander. Eigenlijk. Aan de ene kant moet je wel jezelf verbinden met een ander. Want de, de hele bedoeling is dat wij steeds ruimer worden. Van binnen. En van binnen betekent dat ik steeds meer, steeds groter stukje van de wereld ga opnemen in mijzelf. Liefhebben betekent. Aan ja? de andere kant moet je het voor zich, moet je niet, geen comedie gaan spelen dat ik hou van die van die dan. Want dat kan een vorm van, dat kan overspelig zijn. En jij kan buiten jouw vier armen, buiten jouw uh, aura laten we zeggen, weggaan, uitgaan. En waar is, je, waar is je hart? Je gaat verspillen jouw energie aan iets wat absoluut niet, waar, waar jij absoluut niets mee te maken hebt. Dus dat is erg belangrijk. Jouw houding moet zijn. Dus jouw houding moet zijn ook. Uh, alles wat je hoort. Dat jij. Niet de woorden dat voor jou moeten tellen. Maar. Jouw intentie dat je meegaat. In alles wat hier gebeurt. Jij wil het laten gebeuren wat wij nu leren. Want wat wij leren hier. Is de openbaringen. Van die. A, a, auteurs op dat moment van de zorg, wanneer zij die uh, vertellen. Op dat moment openbaren ze voor zichzelf en aan de anderen die traptreden, geestelijke traptreden. En als wij dat leren, als wij dat ook openstaan daarvoor, dan gaan we ook ons tegelijkertijd samen met hen, gaan we ook meepikken van hun openbaringen. Heel? Niet met het hoofd, maar openbaringen. Dat moet ook voor ons openbaring zijn op elke les. Ja, net zoals het gegeven Torah, de Torah werd gegeven op de berg Sinai. Zo zit bij elke bijeenkomst van ons, van ons moeten we verlangen dat ook vandaag een stukje van de Torah ons weer wordt onthuld. En dat is in het algemeen. En nu over de houding van de leraar. Maar ook jij moet het precies hetzelfde doen wat ik nu vertel over de leraar. Dat. hoe ik mij voorbereid bijvoorbeeld voor de les. En wat ook precies hetzelfde is, is geldig voor jou. Het enige is, jij hebt veel moeilijker dan ik. Jij komt van de wereld dat. Uh, de hele dag is alleen maar parole, parole, parole. Ja, de hele dag praten. Hele de hele dag iets anders doen. Terwijl ik probeer me... Alles voor mij doet er niet toe wat ik doe. Of ik wandel met mijn vrouw ergens in een paar Of ik ga boodschappen doen. Wat ik ook doe is kabbala. Ik bedoel... bedoel Gewoon zit ik daarin. eigenlijk Zelfs uh, als iemand soms erg zelden iemand belt Vandaag vanaf ook iemand had gebeld met vragen. Maar voor de rest, alles wat ik doe is kabbala. Maar het is moeilijk natuurlijk voor iemand die een baan heeft, verantwoordelijkheden heeft. Natuurlijk, ook daar moet je leren dat natuurlijk van binnen, je moet niet de scheiding trekken tussen het dagelijkse ja, en, en, de, en de, de kabbala. Dus jouw innerlijke houding, jouw innerlijk, innerlijk werk maar jij pro, pro, moet proberen zien dat als twee eh, niveaus van jouw innerlijk duidelijk. waarom komen komt de mensen in botsing in onze wereld en zijn studie en, en de buitenwereld want jij probeert vanuit één niveau alles te zien dat kan niet ja duidelijk met de buitenwereld moet je niet uh, anders zijn, natuurlijk, dan wat je bent, door, je, door jouw kabbala leren. Maar het is een ander niveau. Je ja, moet niet een andere zo... So, Oké, okay, dat is kabbala, dat is mijn innerlijke wereld, mijn innerlijke studie, en de andere behandel ik gewoon net zoals iedereen doet het. Nee, ook dat niet. Nee, maar niet vermengen die niveaus. Als je anderen aanspreekt, dan moet je dan weten dat door welke... Dat is de wet, dat is de, onze wet, de wet van overeenkomst naar regenschap. Ja, of niet? Als je gaat van binnen, van het hart spreken met een mens, terwijl, je, terwijl hij zit in zijn uiterlijke mensen, jij zit in jouw innerlijke mens. Dan kan je ook niet communiceren. eigenlijk. Jij moet wel Proberen. Jij moet de beweging maken, niet de ander. Eigenlijk moet niet zeggen oh, die ander is ongevoelig daarvoor. De ander is brutaal, absoluut niet. Eigenlijk, als je hoort bijvoorbeeld, oké, okay, laten we zeggen, jij een telefonisch gesprek hebt met iemand of in de in de in het werk in de klas of in het werk, dat, werklokaal. Okay. En jij praat met iemand en hij is een beetje brutaal. So, misschien zijn karakter so. Dan moet je niet dan al zacht daar zijn of zo. Dan begrijp je dat je niet. moet je jezelf als je tenminste in een bepaalde, een bepaalde verstandhouding met hem wil komen. Je ja, ja, wil met hem moeten communiceren, weet ik veel voor je voor je baas. Dat je niet moet je doen. Maar dan moet jij aanpassen zichzelf, jouw houding aan hem. Niet hoe hij reageert moet jou interesseren. Hij reageert omdat jij zo afwijkend naar hem, met hem bent. Ja? Als hij bijvoorbeeld brutaal is of met zo'n harde stem heeft, moet jij ook een beetje van buiten ook een beetje harde stem hebben. Maar van binnen moet je moet je niet druk over maken. Om, om willen van om, om met hem te komen op één golflengte. Eigenlijk. Niet wat jij meent belangrijk en niet wat hij meent belangrijk, maar dat klein stukje dat wat kruist elkaar. Oh, dat is de, de gemeenschappelijke realiteit van jullie beiden. Ik heb gelijk, hij heeft gelijk, geen realiteit. Hij zit in jouw realiteit, hij zit in zijn realiteit. En zo zitten 17, 17 miljoen mensen, iedereen zijn eigen realiteit. Iedereen heeft gelijk, absoluut. Hele, absoluut, iedereen heeft, heeft gelijk. Ik kan niemand iemand zeggen dat hij minder is. Dat is. Hij heeft absoluut gelijk. Met al zijn achtergronden, met al zijn eh, materiaal waarmee hij, eh, wat hij dus als aan achtergrond heeft, hij heeft absoluut gelijk. Dus jij moet zoeken realiteit met hem. Dat klein beetje, dat puntje wat jij ergens kruisigt, kruist met hem. Klein beetje dat jullie met elkaar over iets eens kunnen zijn. Dat is de realiteit. En dat stukje wat waarbij jij met iemand doet erin toe wie. Realiteit, uh, gezamenlijke iets, akkoord bereikt. Oh, dat gaat... <laughs> Dat gaat naar boven. daarmee bereik je geef uh, je aan de wereld en aan jezelf. Okay. En niet dat jij gaat bewezen ik weet het of ik weet het beter of dat absoluut. Ook dus ook okay. tijdens de als je naar de les komt ook. Okay. Niet jouw mening proberen als je gaat zo straks de je uit dan heb je jouw mening probeer die nieuwe gevoelens, nieuwe, wat op jou afkomt, laten absorberen in jezelf, absorberen alles wat op de les komt, er zijn veel dingen, meer dingen die ik niet kan uitspreken, die komen zo soms bij vanuit de tekst, van, van waarom? vanuit van diverse niveaus, want ik zit in de klas, en ik moet het geven op het niveau dat het jullie helpt, aan ons helpt. Aan jullie betekent ook mij. Eigenlijk. Ik geef het, ook oh wil wij lezen de tekst van Zoger bijvoorbeeld. Natuurlijk, maar je kan het op een ander niveau geven. Heerlijk. je kan ook op een diepere niveau geven. Jij kan ook op een weer lagere niveau geven. Eigenlijk. Precies hetzelfde wat wij leren. Het zijn verschillende niveaus: dieper. Nog dieper. Dus, maar voor ons is belangrijk de, wat? de gemeenschappelijke realiteit die we nu tijdens de les opbouwen. Dat is de belangrijkste zaak. Ja, en jij kan zeggen: Nou, kijk, ik heb wel, voordat jij naar de les komt, zelfs, jij weet het ook. Oh, ik weet beter dan, dan beter, beter. Peter. Peter <coughs> leert minder dan ik, maar ik leer veel meer. Ik leer veel intensiever, ik zit al vier jaar hier. De andere zit één jaar hier, twee jaar hier, doe er niet toe. Maar, hey, maar ik ben slimmer, ik ben wel... Uh... En dan zeg je, nou, waarom moeten wij dan, waarom moeten wij nu de les hebben, les hebben, dat algemeen van de, voor deze klas, uh, van algemeen niveau is van, voor deze klas. klas. Waarom niet... Ja, wij we weten al, 2,5 jaar hebben we geen nieuwe nieuwelingen hier. Dat is wel, zie je, om het niveau steeds hoger te houden. Aan de andere kant, wat we hier hebben, is het, wordt aan de ene kant gericht aan ieder afzonderlijk van jullie. Want, kijk, wie geeft dan bijvoorbeeld in het algemeen? Maar iedere van jullie, die dan neemt dit op op zijn eigen manier. Eigenlijk. En wat ook ik geef, ik probeer dat... ...te geven voor het algemene niveau... ...en tegelijkertijd... ...zit er vele niveaus ook... ...die ook, ik zou bijvoorbeeld... ...dieper kunnen gaan... ...maar ga ik dat niet... ...in, in woorden... ...ga ik dat niet verwoorden... ...de diepere niveaus... ...maar die zitten wel... ...op het moment van, ik, van wat ik... ...vertel op het niveau... ...wat voor de hele klas is... Duidelijk? dus als iemand zit hier... ...die het meer wil... Die ontvangt ook meer. Iedereen ontvangt meer. Daarom, dat is net zoals het was in de woestijn. Ja. Dat iedereen krijgt dan manna. Ja, manna van de hemel. En iedereen smaakt zijn eigen. Wat zijn lievelingsgerechten. De ene was, En die manna zelf is absoluut. Uh, Hij heeft absoluut geen smaak. Maar iedereen. De ene die vond die het lekker. Die, dat is net rook naar of smaak was. De uh, uh, so yeah, smaak yeah, was net als een kipje. En waarom die hield? Die hield al van kipje. De andere vond het lekker dat dit een biefstukje. De andere dat een yeah, patatje. Yeah, Iedere smaakt yeah, is en echt zo is het precies hetzelfde. Wat wij doen, jij moet smaken naar jouw niveau. En daarom als je dat weet, dat jouw smaakt, jouw smaak is anders unieke smaak dan die van Rudy of iemand anders, ja, dan, kan je dan ga je hem niet beneden of ga je hem niet vernederen, ga je hem niet, like, absoluut niet. Je hebt te maken alleen met jezelf. En hij ook met zijn self, met zijn eigen set van zijn, wat hij moet nog corrigeren in zijn leven. En deze houding altijd belangrijk aan te nemen. En ook nu over... De algemene dingen. Wat we leren. We leren de formule. De reddingsformule. Wat we noemen de reddingsformule. En we zitten echt in het midden. De hele zomer daarover. gaat daarover. En we weten. Hoe moeten we dat doen? Ja, we weten dat. De menselijke krachten zijn verdeeld in. In grote lijnen. In tweeën. Ja? Vanaf het hoofd. Tot de borst. Ja, we noemen dat tot de, tot de taboor, tot, tot, tot de parsa en dan van het midden naar beneden dat is in algemeen en nog preciezer is dat tot de borst van boven, tot de borst een derde van de borst, ja, tot de taboor, tot de navel van binnen en van de navel naar beneden wat wij moeten wel corrigeren, die, laten we zeggen die slechteriken, ja, die, die, die jongens die de gedachten, die, oh, sorry, de wensen, die uh, stoute wensen zijn, moeilijk mogelijk corrigeerbare wensen zitten dan onder de taboor, ja? Dus net zeg God is hot. Onderaan. En de correct wat moeten we doen? De hele bedoeling is om eenheid te bewerkstelligen. Ja. Dus, er zijn twee bewegingen die wij moeten maken in elke toestand. Vanuit, van onder de tafel, dus van onder de navel, de eerste beweging, brengen dat omhoog tussen de Tussen in, de, in de regio tussen de navel en de borst. Dat is de eerste. De eerste opsteking. En dat kan niet zonder inspanning. Dat moet je steeds doen. Daarmee verbreken we wat we noemen dat gadludalaf. Dus de eerste grote toestand. Natuurlijk niet direct. Eerst komt het naar boven. Dan moeten we, dat het is net als embryo. En dan moeten we daar krachten opbrengen. Dat is dan, dat is wat hebben we geleerd, wat Rav, Rav Elazar deed. Daarna, zag ga daarna niet direct weer omhoog vanuit de borst, vanuit de, zeg je dat, vanuit de regio onder de borst, boven de borst. Niet direct, dat gaat niet. Dat zeggen we normaal, dat het wel zo is. Maar het is, stap voor stap, zullen we leren. Dus eerst, in de regio van vanaf de navel tot de borst, deze regio groot, groot komen, groot worden door de lichten die daar zijn, en de lichten zijn dat jij bent daar net als uh, een lampenkap en binnen jou zit daar net een lamp, en jij gaat daarvan opnemen jezelf. en daardoor ga je ook groeien, en dat groeien groeien totdat jij zeven spheerot bereikt in die, in die plaats, van jou, Seyfes, in die plaats, in die regio. En dan ga je weer naar jouw eigen plaats. Ja, Af, vanaf, vanaf de plaats, dat heet Katnoot, de kleine toestand. Dan ga je weer zakken naar jouw eigen plaats. Ja, dus onder de tabur. Want ja, de bedoeling is niet dat jij alleen beleeft boven de tabur. De bedoeling is dat jij brengt het licht. Dat jij gaat omhoog. ...brengt het licht van, van boven... ...en trekt jezelf op een koschere manier... ...naar beneden. Dat je, dat je geen kater zal beleven. Ja? Geen depressies. Geen allerlei uh, verschrikkelijke dingen... ...zonde, wat wij noemen zonde. Zonde betekent dus voor jezelf te ontvangen. Egoïstisch te ontvangen. En daardoor... ...geen licht kan men zien. Dus... Eerst in de regio komen we, wat we hebben geleerd, kom je in de regio tussen de tabor, tussen de navel en de borst. Daar ga je krachten op doen, net als een, net als een embryo dat doet. Ja, drie maanden, vier maanden, ah, zes maanden, negen maanden, die wordt, ook precies hetzelfde tellen we ook in de Kabbala. Het is net als, dat uh, well, is, precies hetzelfde op die manier geestelijke geboren En dan na de negen maanden, of negen stadia, waarom negen, negen Svirot, ja, van Zirampin, heeft niet meer. En dan gaat het, dan ga je dan, dan word je grootgebracht, als het ware, grootgebracht in de buik van de hogere traptreden, heet het. En dan zak je naar beneden, in een grote lijnen. En dan zak je, ga je naar beneden, naar jouw plaats, onder de Tabor, oftewel onder de navel. En dan heb je dan één stap gedaan. Dat is wat wij hadden geleerd met Rafa Lazar. En dan heb je nu, heb je de tweede keer moet je nu opstegen. De tweede keer als embryo omhoog trekken. Maar, dat is dan, de, dan, maar dan ga je voor, de, voor het licht, ga je, voor het licht dat, licht dat leven brengt. Dus daarin, de tweede keer, ga je dan uh, niets verdwijnt in het geestelijke. Ja, je bent al geweest, één stapje omhoog. Ja, en nu ga je naar Abouweïma, naar vader en moeder. Ja, dus waar ga je nu uh, naar boven de gaze, boven de borst. Dus de tweede opsteking. Nou, nu is het naar boven de borst. En dat is de en dat is de plaats waar wij noemen dat Acilut. Ja? De plaats waar schijnt uh, licht hoogma, licht high, licht van het leven. En daar moet je ook weer de middelste leen maken, boven. Ja, Eerst boven, maak je de middelste leen in de jirsuut, dus op de onderste binnen, oftewel uh, in de plaats van uh, boven de navel, boven de dat, dat tabur, en de borst. Ja? Daar heb je moet, je, moet je de middelste leen maken, dus in de ja En daarna ga je naar je eigen plaats, je brengt het wat... Uh, en dan ga je dan weer, de volgende keer ga je naar de abo dus de, de hogere abo En daardoor, daardoor ontvang je daar, en dat is dan boven de gasee, en daar straalt Arigampin, of daar straalt Gochma. En daar haal je ook de hoogmanie naar via de middelste lijn. Ja, ook ik daar de middelste lijn. En dan trek je het ook van boven. Dan heb je twee dingen bereikt. Dan heb je in de... Kijk hoe. In de eerste, de eerste keer bereik je wat. De eerste keer wanneer je komt van, de, van onder de taboor naar, naar boven, naar... Tussen de boven de tabor en de borst. Wat bereik je daarmee? Daarmee ga je jouw linkerlijn opbouwen, als het ware. Ja, dus In de linkerlijn ga je goed mount vangen, de, de, dus het licht van het leven. Maar je kan het niet proeven. Je kan het niet proeven zonder chassadim. Dan heb je dan aan de rechterkant heb je chassadim uh, het licht van genade. Prachtig. En aan de, re aan de linkerkant heb je het licht van uh, Gogma, dus wijsheid. Uh, en die staan recht paal, paal tegenover elkaar. En jij, jij hebt nieuw, kan je nieuw putten. Vanuit je linkerlijn kan je putten nieuw licht Gogma. Maar je kan niets ervan proeven. Het is een snijdende gevoel. Duidelijk. Het is. En uh, dat is trouwens het gevoel wat beleefd mensen in onze wereld die uh, veel, zeggen dat, die vooruitstrevende mens op elk niveau, die is anders dan een gewone mens. Dus die gewone mens die een beetje gaat, een beetje naar rechts, een beetje genadig, dat betekent... Relaxen. Dat, dat, dat, hij hangt. Zijn leven. Zijn krachten zijn. Hij gebruikt een beetje van zijn krachten. Een beetje zijn ego is slapend. Latent. Valt weinig te werken met zo'n mens. Hij zelf wil niet veel. Als een mens niet wil. bestaat de wet. Dat. Het geestelijke. De wet van het helaal. Er is geen geweld in het geestelijk. Als een mens wil zijn ego niet ontwikkelen... dan wordt hij met rust gelaten. Natuurlijk, men geeft hem wel... een paar kansjes kansen in, in, uh, in, in, in het leven. Nee, dan laat men hem met rust. Kom je nog een keer. Wie weer moet hij... ploeteren hier, hier op aarde... ploeteren, weer kindertjes maken... Veel allerlei andere dingen... allerlei ellende, die moet je weer doen. Alles moet je zeker wij... moet je afmaken. Ik kan niet zeggen, ik ben... Een gewone jongen, ja. Ik wil, ik ben gewoon, ik wil niet, ik wil niet, ik wil me niet ontwikkelen. Ik ben gewoon. Je mag wel gewoon zijn. Je mag wel een boer zijn, wat je wil. Maar jij je, jezelf kan niet, jij je moet jezelf ontwikkelen. Van buiten ben je boer, of ben je dat, of ben je de visboer, of ben je dat andere boer. Elektronica boer, waar dan ook. Welke boer je bent, ook. Je mag wel, maar... Het heeft niets te maken met jouw innerlijke ontwikkeling. Innerlijk moet je, streven, moet je komen, elke mens moet komen tot zijn volmaaktheid. Eigenlijk, het, het, het, het licht is volmaakt en de mens is gemaakt om volmaakt, na, volmaaktheid na te streven. Ah, hij slaapt nog, okay, hij is latent. Maar wie niet latent is, wie bijvoorbeeld vooruitstrevend, die doet er niet toe wat. Die heeft aspiraties. Wat dan ook, doet er niet toe wat, waarin? Het kan gewoon ook gewoon een boer zijn, want je die wil, die wil zo boeren als, weet ik niet, als niemand anders. We hebben gezien, ik heb ook uh, gezien op de tv, herinner ik nog, we hebben gezien in België, lieten ze zien van die, uh, erg belangrijk, van die uh, kippenhouders, enkelen. Het was een kinderprogramma van zes uur of zo, so voor kinderen, zo'n journal, weet ik niet. En er was iemand uit België. En ze lieten hem zien hoe hij met kippen omgaat. En hij heeft al veel kippenboerderij. Maar verschillende kippen, ja. Dus kwaliteitskippen. Of, of zo'n boerderij voor de mensen kunnen komen. Een soort museum, weet ik niet. Maar hoe hij dat verhaal vertelt. Kijk, hoe geweldige aspiraties die de mens heeft met zijn kippen. Hij zegt, ik heb de laatste jaar, drie jaar, nacht en dag en nacht heb ik niet geslapen. Heb ik alles gelezen over die kippen. En ja? zo so, geweldig hoe hij daarover vertelt. Waarom al zijn aspir aspiraties heeft die stopt hij in dat, in dat kippenhouder. Heelig. Maar al die mensen die dus uh, ontwikkelde ego hebben. doet er een de waarin? Uh, die putten natuurlijk vanuit de linkerlijn. Niet zoals de meerputten van de linkerlijn. Of niet van de linkerlijn zelf, maar de aanhechting aan, aan de linkerlijn. Het is ook niet, helige wat, niet de helige, het heilige verlangen, verlangen naar de verwijzelijking. Maar zij leunen eraan. En zij gebruiken die geweldige gogma. Geweldige licht van wijsheid. Licht van leven. Maar dan van de linkerkant. En daardoor, daardoor kunnen ze die grote toestanden maken ook, in hun eigen vak. Maar het is een snijdend gevoel. Het, het is een gevoel van meer, meer onrust. Meer, nog meer, nog meer. Ja, dat is, het is pushend. Ja, Het is niet. Het komt niet tot het geheel. Het komt niet tot het gevoel van ah, opluchting. En te zeggen van. En nu is het oké. Okay. En de volgende dag misschien weer. Het brengt niet rust, het brengt niet shalom. Omdat dit ook linkerlijn is. Eindelijk. En ook degene die slaapt, die alleen maar geen niet ontwikkelde ego heeft, die is een beetje, leunt een beetje aan de rechterkant. Ook dat is niet genoeg. Eindelijk. Het is slapen, hij gebruikt alleen een klein beetje van zijn energieën. En de andere energieën slapen in hem. En ook indirect gaan aan hem knagen. Goed, knagen. Aan hem knagen. Als je die energieën niet gebruikt in zichzelf, dan gaan ze jou knagen. Eigenlijk. Ze willen, ze willen aan bod komen. En als je ze niet gebruikt. En aan de rechterkant, aan de linkerkant. de mens als het ware overdreven gebruikt die krachten. en vermengt hen niet met het licht van genade, met de rechterkant. En dan niets is voor hem, uh, niets kan hem shalom geven. En de middelste lijn, dat is wat nagestreefd moet worden. En natuurlijk de middelste lijn die geeft het gevoel dat alsof ik minder doe, alsof ik meer kan. Deidig. Want het vermindert mijn linkerkant eigenlijk vermindert mijn gogma. Maar dat doe ik dan omdat... dat als je weet van die wetten van het heelal, dan weet je dat alleen dan ga ik leven. Ik ga verminderen mijn gogma. Ten aanzien ga het een beetje vermengen met het licht van genade. Licht van... ja, zo'n beetje. En dat wordt het minder natuurlijk. Maar dan ga ik het ervaren. Dan ga ik elk moment voelen. En niet alleen maar... Push, pushe, push. En push. that is ook wat ik bijvoorbeeld doe, en zo so ook jij ja, moet ook doen. Dat, voor de les, wat is dan de, hoe ik het do? So, net als, zo so een beetje loop ik zo so een beetje, net als, dwijl, dwijl. In de zin van, in de zin van, in de zin van, ik laat me gaan, van, van buiten binnen is zo. Maar van binnen doe ik dat, die. Van binnen doe ik die opstegingen, dat ik laat het opkomen. Ja, dat daarom, daarom zeg ik zo als dwijl. Dat betekent niet pusherig, maar ik laat het gebeuren. Dan komt er van beneden dingen omhoog naar boven de taboer, En van de boven de ja, en stel, en dan boven naar de borst toe. En van de borst komt dan stap voor stap licht, licht gaaier, licht van het leven. En die gaat dan via de middellijn naar beneden. En dat moet je gewoon steeds oefenen. Dat. Ja. De, eerste is het, de eerste is het moeilijkste. Net zoals bij het opstarten van de auto. Heb je de zwaarste krachten nodig. En dan als je eenmaal, eenmaal rijdt. Dan, ja, dan is het eventjes nog gas geven. Een beetje, maar dat is makkelijk. En, en De auto moet minder energie. Minder kracht gebruiken zo so is het ook hier de, de, de eerste inspanningen dus om het op te trekken van onder de van onder dit, de navel dat is het moeilijkste van alles dat is, dat is net zoals bij het auto om het auto te starten natuurlijk moet je dat moet je ook in jezelf dat aansteekmechanisme ontwikkelen dat jij weet hoe dat te doen en daar, en daar heb je een, een, een zekere vorm van opofferingsgezindheid nodig. Dat betekent opoveringsgezindheid... ...ten aanzien van wat? Ten aanzien van... ...jezelf. Jij moet daaruit... ...optrekken wat op dat moment... ...nodig is... ...om op te trekken. Dus niet zitten in het verleden... ...ergens, niet in de toekomst zitten... ...maar die impulsen... ...die nieuw zijn... ...om tot nieuw te komen om tot het nieuwe moment te komen, moet je dit, van beneden dit aantrekken. Dus, en daar maak je zelf als, van buiten, als het ware, alsof je, dat, alsof je zo gelaten bent, en je voelt dat dit omhoog komt. Waarom? Gelatenheid is natuurlijk, aan de, aan de ene kant is het gelaten, en aan de andere kant blijft links altijd een beetje het lampje branden, of een, een, een kaarsje blijft altijd branden. Ja, het is dus, geen relax, relax betekent dood zijn, dood gaan, geestelijk dood, maar een beetje brand, het, en dan ga je dat allemaal, laat, laat je dat komen, Jij gaat, laat het komen tot de toestand van nu, en dan gaat het opstegen omhoog, en dat komt omhoog, en dan is het, wanneer dat komt vanaf de tabor, naar de, zeg dat, tussen de tabor, tussen de navel en de borst, dan, dan heb je wat ander gevoel dan die. die dan, dus eerst dat zware gevoel van het, vanaf de tabor omhoog brengen. Dat is een beetje. Gro dat, is, uh, het, dat zijn momenten waarin uh, beter een beetje apart jezelf te houden. Dus niet praten met anderen, want dan op, dat, op die momenten. Uh, de mens kan niet, uh, uh, als het ware, kan indruk wekken bij de buitenwereld, alsof die, alsof die onaardig is. Alsof die dat, waarom? Jij trekt die krachten naar boven, die geweldige krachten zijn, die van uh, eigenlijk uh, egoïstische krachten, die, die van, boven, van beneden. Je moet die dan selecteren, als het ware. Jij trekt het omhoog. Iets wat absoluut niet gecorrigeerd was tot, eh, tot nu toe. Jij ja, haalt het gaat omhoog. En natuurlijk, daar komen dingen eh, naar boven die, die, die het gevoel geven van zwaar. Zwaar en, en je kan het niet hanteren als het ware. En, te, en tegelijkertijd is het wel niet boven, bovenmatig, overmatig. Dat is dan. En dan ga je dat, gaat het opstegen. Uh, ja, dan breng je dat tussen de, tussen, de tabu, tussen navel en borst En dat zijn, met andere woorden, dat zijn ook de letters in jezelf van de naam van Hawaïa, Yudke Wafke. De naam van de, ja, de vierletterige naam van de, van, de, van de schepper. En jij gaat het bewerkstelligen bij jezelf, dat jij verbindt die twee. Dus onder het midden heb je dan die twee letters, de onderste letters, waf en hei van de naam van de vierletterige naam van Hawaï. En boven, boven de borst, heb je twee. Heb je dan hei en jud van de naam van Hawaï. En die moet je verbinden, dat is de hele kunst. Ja? En dan haal je dat omhoog en dan nog eentje moet je dat omhoog halen en als je dat haalt, haalt het. Boof, tegen de borst aan en nu boven de borst, of passeren je op borst, dan komt het een ander gevoel, en dat moet je ook weer overwinnen. En daar komt een gevoel van, uh, net of je flauw valt, net of, alles wat nieuw is, en moet je daar, moet je alles wat je nog niet ervaren heeft, hebt, Geef het zo aan jouw gevoel iets, alsof je net echt, uh, alsof het een Everest moet je nemen. Hoe kan ik dat doen op dat moment? En op dat moment moet je die vertrouwen, die geweldige vertrouwen kunnen geven van beneden. Dat het, ik kan dat niet doen. Maar ik geef mezelf over nu, op dat moment, dus tegen de borst aan, wanneer die krachten die je had opgetrokken, tegen de borst aan, daar moet je dan op dat moment overgeven jezelf. En dat is natuurlijk ook, de moed moet je ook weer opbrengen. Maar als je dat leert, als je een keer dat doet, nog een keer doet, dan weet je dat jij gered wordt altijd. Alleen dat is onze angst, omdat duidelijk iets wat ik vroeger, wat bij mij vroeger maar één blok ongedifferentieerd gevoel was. En nu gaat daar allerlei Nuanceringen, schakeringen... ...komen in dat gevoel... ...en dat... ...dat maakt mij natuurlijk... Eh, ...brengt mij natuurlijk... ...vorm van vrees. Ja, ja. ...het is net als je komt naar een, naar een land... ...wat je niet kent... ...en dat is... ...maar je moet wel... Over, ...maar... ...het is allemaal jouw... ...zet, jouw krachten... eigenlijk. ...als een mens zegt, ik geloof er niet... Waar, waar doen je geloof in niet... Dat betekent jij gelooft niet in je eigen krachten. Je gelooft niet in God. Of allerlei andere dingen. Dan betekent dat jij wil dingen in jou, jouw innerlijk. wil je niet ontwikkelen. Jij wil het pot naad hebben. Ja, wat de boer niet weet, eet je niet. Duidelijk. Op wie moet je vertrouwen? Als je. Duidelijk. Als je brengt jezelf in overeenstemming met de wetten van het heelal. Dan niets anders dan, dan wat je doet. Jij gaat. Jou, jezelf, jezelf openstellen daarvoor. Wat je daarvoor niet ge, gevoeld had. Je, je niet eens wist dat er bestond in jou. En dat ga je in jezelf aanwakkeren. En dat is alleen voor mensen die, die iets wil van zijn leven. Eindelijk? Dat is iemand die ego ontwikkeld wil hebben. En niet alleen zegt, nou, ik neem genoeg met dat. Dat is genoeg voor mij. Je moet het uiterste willen hebben. Waarom? Het is jouw leven, niets anders. Je krijgt niets anders dan wat aan jou gegeven is. En ook als je ziel verlaat, jouw aarde, krijg je ook niets anders dan wat je hier hebt opgebouwd. Eigenlijk. Ja. Niets anders. Dus men zegt zo, zoals in de wijze hadden, dat als iemand hier op aarde is, ja, een koetsier, ja, Een koetsier op aarde. Dan gaat hij ook in de hemel. Als het ware, wordt hij daar ook een koetsier. Dan krijgt hij ook paardjes of zo. Bewijs van spreken. Want niets anders dan wat je hier hebt opgebouwd met je innerlijk. Dat bedoel ik niet, niet sociaal. Moet je niet denken. Sociaal, we spreken absoluut niet. Niets met, met sociaal. Ja. Uh, maar ontwikkelen jou uh, innerlijk. Zeg niet ego, maar innerlijk ontwikkelen. Dus als, je kommt, als het komt tegen je borst. Aan. dan is het net of je flauw valt, mevrouw weet die, die momenten bij mij en dan is het, als ik in die, die toestanden ben, dan weet ze dat niet aanpakken, dus niet laat, laat het zo gaan, en dan is het, als het komt tegen de borst aan, dat is net, uh, bijvoorbeeld, we, dan weet ze dat ik word blijk dan op dat moment, blijk omdat het is net of je bloed geeft, als over, als over, bloed wordt altijd gebracht, ja. Altijd, zonder, zonder bloed, kijk nou naar de Torah, naar de Bijbel. Zonder bloed is geen, geen, ver, geen, geen verzoening zonder bloed. Duidelijk, wat betekent dat? En dat klopt allemaal, hij hoeft de, de, geen bloed vergieten. Maar zonder bloed, en wat betekent zonder bloed? Wat betekent dan die verzoening? Jij brengt de krachten van binnen, jij maakt jezelf, jouw wens kleiner. Nou, dat is net... Dat is uh, vertaald in, ja, in, in wat je uh, geeft van jezelf. Dat is net of je bloed geeft, uh, bloed geeft van jezelf door jouw wensen kleiner te maken op dat moment. Om, niet om, om kleiner te maken omdat ik wil niet meer, maar omwille van de correctie. Omdat ik geen kracht nu heb op dat moment om uh, um, um grote toestand te hebben, dan maak ik mezelf de mijn wens klein. Betekent dat ik ga, ik trek het naar de borst, en daar op dat moment mijn visie, mijn zin is klein, Deinlijk. Wat van mijn borst en tot mijn hoofd, dat is wat ik zie. Dus niet vijf lichten. Ik zie hem alleen, alleen maar twee precies, alleen twee lichten zie, alleen. Dus ik maak mezelf klein. Eigenlijk, dat moment niet omwille van klein zijn, maar om liever klein zijn, maar genoeg, maar gezond, dan groot en helemaal in, in alle kwalen. Ja, dus ik maak mezelf klein en dat ook als je passeert, die, die borst, de plaats van de borst, dan is het, voel ik ook, dat ook, zelfs uiterlijk voel ik dan dat het is net of, of ik bleek ben op dat moment en, zo. en dat moet je wel verdragen. Maar je moet je wel leren dat. Eigenlijk, zonder uh, inspanning van binnen, zonder beproevingen, kan men niet vooruit gaan. En de beproevingen zijn geweldige beproevingen. Waarom? Dat zijn beproevingen tussen wie? Tussen het licht en mijn krachten. Licht wil graag mij alles geven. Eigenlijk mij in overeenstemming te brengen met zijn eigenschappen en wat zijn eigenschappen van het licht alles geven aan de mens dat is wat de, waarvoor de mens is geschapen om alles te ontvangen om de koning te zijn de ware koning te zijn in zijn eigen ja, in zijn eigen binnenste en wat wil de mens die wil koning zijn daar, daar, daar maar van binnen is er niets als je kijkt naar, vaak naar die beroemdheden en je ziet ze van dichtbij. En dan komen ze bij jou natuurlijk met een, uh, weet je, net zo trots en en, en Vol van zichzelf. Maar als die komt dan bij jou bijvoorbeeld en die wil graag iets en die voelt toch wel iets eerlijk in zichzelf. Een beetje eerlijk in met zichzelf wil zijn, en die voelt wel een zekere tekort. En dan gaat hij zichzelf openstellen, een klein beetje. En naarmate hij meer wil dat van zijn leven hebben, van zijn innerlijk zien. Want hij is helemaal een, een en al uh, opgegaan in zijn, in zijn, hoe uh, zeggen dat, in zijn imago van tv-ster of dat of dat. Hij kent zichzelf absoluut niet. En dan na een paar sessies. Je ziet een klein manneke voor jou zitten. Zo so, groot, kerel. Maar een klein, hij kent zichzelf niet. Hij ontpoopt ont, ont, ont, ont ont zichzelf. Tijdens so zo'n gesprek bijvoorbeeld. En hij... Het is geweldig als je ziet hoe dat... Zo so iemand die mag zichzelf klein. Hij voelt wel... In zo'n zo iets omzessie voelde je wel dat het iets is waar hij zijn innerlijk had nooit uh, kans had gegeven. En dan zie je dat uh, zijn schaduw was langer dan hij zelf. Dan wordt hij wordt zo verkrijgt de proportie zoals hij is. En dan je ziet dat het innerlijk is fragiel. En hij wil graag hulp. En waar komt de hulp? Want iedereen ziet hem op, kijkt op naar hem. Overal waar hij komt, hij zegt, ze willen mij verlekkeren, ze willen mij geld. En sommigen zeggen, ik hoef niet eens jouw geld. Ik wil graag jou bedienen, omdat jij zo hoog bent. En als je komt bij waar dan ook? Bij Guru, daar, daar niet toe. Ze kijken alleen naar zijn... Uh, ja, hij is beroemd, hij is dat, hij is dat. Ze willen hem verlekken. En als je... Als en willen ze ook in het begin ook zo. Maar als je hem laat werken aan zichzelf... Daar zijn ze dankbaar voor. Weet Ze kunnen nergens terecht. En bij zichzelf, niemand laat hen zien wie zij zijn. Nee? Dus aan de ene kant is het geweldig dat ze hun ego hebben uitgebouwd. Aan de andere kant zijn ze zwak, mensen. Zwak, erg zwak. Ik vertel dat aan jullie, geloof ik mij als of niet? Van een van de zeer be be beroemde, hoe weet het? Bekende uh, zangeres. En zij had problemen. probleem. Even twee woorden. Alleen maar dat jullie wat een beetje zien. Zij had een probleem dat zij telkens na het optreden en terwijl zij op het toneel was. Ze was een en al liefde. Een en al liefde. Uitstraling van liefde. Ze, de hele zaal vond dat zij lief had iedereen daar. Maar bij komen. ging ze direct uh, in haar slaapkamer en ze ging huilen en huilen en niet alleen huilen, maar met een geweldige uitbarsting van verschrikkelijke buien uh, van binnen en ze kon het niet stoppen. En dus ik kon ergens terecht gaan naar de psychiater. Niemand, is, niemand begrijpt dat. En jij bent zo lief. Jij bent net een, een engeltje. En ik heb deze vrouw niets anders gedaan. Ik heb haar, haar Niet ik heb. Ik doe niets. Maar in het gesprek met haar... Dan maak ik mezelf ook net zoals hij jullie had verteld. Als, als dweil. Om op te nemen... de Allende van die ander. Niet allende. De wensen van de ander. Het <laughs> uh, probleem van de ander. Ga ik het opnemen in mezelf. Het is niet mijn probleem. Daarom is het. Ik ga daarover niet huilen natuurlijk. Maar ik neem het op in mezelf. Ik word net als sponge. Ja. Zeg een sponge. Net als sponge maak ik mezelf. Nou, waarom? Ik wil alles. Ik wil van iedereen een beetje ontvangen. De krachten van anderen. Want die, dat is niet mijn probleem. dat ga ik andermans... Uh, tekort in mij opnemen. Uh, hoe meer tekorten ik heb, hoe meer licht kan ik ontvangen zelf. Dus door haar te helpen ga ik vooruit. Eigenlijk. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ga haar tekort in mijzelf opnemen. Hoe meer ik tekorten heb, hoe meer heb ik dan de ruimte in mijzelf. Een vraag naar licht. Eigenlijk daarom als een mens zichzelf afzondert van een ander, die gaat, oh, ik heb alleen mijn problemen, dat en dat en dat en dat, ja, dan ga je zelf uh, beperken jouw ontvangstreservoir van het licht. Right? Dus ik heb deze vrouw, ik opeens kwam het bij mij op, ik weet niet hoe dat komt. En zo so heb ik zo, so, en heb ik haar vragen, als het waarom gooi ik, niet dat ik daar praat met, met God weet ik veel van alle andere dingen. Maar ik gooi het gewoon omhoog. En wat ik op dat moment kom bij mij, vertrouwen heb ik daarop. En ik ga het aan haar zeggen, datgene wat ik moet zeggen tegen haar, tegen dat probleem. Momentopname wat zij, zoals zij, nu oh, uh, uitstraalt door haar probleem. Hè? En ik kwam te weten, ik heb haar gezegd gewoon dat, uh, dat ik heb haar erop te wijzen, dat eigenlijk, dat zij haat het publiek. Ze kon het nooit begrijpen, ze kon het nooit, en, en ze begon ook natuurlijk te in verweer komen. Maar ik had eerst altijd, probeer, probeer ik daarom de intentie, ik zeg, alles wat ik zeg moet je niet tegenstribbelen. Je ja, moet niet komen met je eigen visie of zo. Maar meegevend. Ja, mee, meedoen. En vertrouwen dat ik jou... Die dingen zeggen, zal zeggen die jou... Niet ik jou helpen, maar dat komt. En dat zij... Ik had dus uitgebracht uh, naar haar... Dat zij haatte het publiek voor wie, hij, voor wie zij zong. En ook allerlei andere dingen. Deed, allerlei... Met haar lichaam ook nog allerlei bewegingen <tram> maakt. Dat zij haat het publiek. En ik had dat gezegd: je moet je werken daaraan. En alles zal voor, voorbij gaan. Nu heb je geen psychiater nodig. En niemand heb je nodig. En geen religie nodig. En niemand zal je helpen. En ga nergens opbiechten. Want het uh, komt in de kranten. En daar heb je absoluut geen. Maar je wordt er niet beter van. Let op, zeg ik telkens. Let op. Of dat waarheid is wat... Ja, natuurlijk, je mag wel comedie spelen... dat jij... Uh, ja, dat jij met jouw publiek... lief hebt, maar... jij moet dat op dat moment... Niet, niet overspelig zijn... heb ik haar gezegd. Niet overspelig zijn... met het publiek, want zij... natuurlijk geweldig... weet hoe zichzelf te hanteren. natuurlijk, het is al dat spontaniteit... van het optreden is dat natuurlijk... Uh, van binnen is het natuurlijk een ijzeren discipline opgebouwd. Maar ergens in haar gevoel, ten aanzien van het publiek, was ergens een lekkage. Ja, en die lekkage, in die lekkage had ze als het ware overspel gespeeld met het publiek. Haar hart als het ware ver, uh, verpachte aan het publiek. Net zoals een zichzelf, zijn lichaam, haar lichaam... en haar te geven aan de hele zaal. Je mag het hebben. Ja? een Ja, begrijp je dat? Net zoals hij zich ontkleedt... ...en hij zegt, iedereen mag me hebben. Zo was haar houding... ...de kracht wat zij al opgebouwd heeft. Geweldige kracht. En ik had gezegd... <laughs> ...wil jij leven wil je echt leven, en niet dat je komedie doet, etc. Al jouw vaardigheden blijven altijd, uh, altijd intact. Je hoeft niets ermee te doen, maar van binnen moet je werken aan jezelf, dat jij jouw ware ik bereikt. Dan ga je geen overspel spelen met niemand. Ja, zelfs niet met je van, niet met je, niet, niet, niet, niet met je echtgenoot. Met echtgenoot kan je ook, met je echtgenoot kan je, pf, kan je geweldig overspel spelen overspel plegen, terwijl je met hem bezig bent. Ja, terwijl je mee bezig bent, met je eigen echtgenoot, of eigen echtgenoot, een geweldig overspel spelen. Je hoeft dan niet eens uh, naar buiten te gaan. Ja, alles, alles moet... Het, de mens is gemaakt om eerlijk te zijn. Eerlijk betekent om zichzelf aan te hechten aan de wetten van het heelal. Niet aan het verhaal religie, daar, allee, natuurlijk is allemaal een kwestie van de ontwikkeling van de mens, ik zeg aan de religie, ik zeg het, praat nooit over religie, maar dat is, dat is niet belangrijk, maar ja hebt jouw eigen set van jouw energie, set van jouw innerlijk, alles jouw ja, innerlijk heb je helemaal lachen, <laughs> net zoals de geestelijke. Uh, Trap treden. En dat moet je allemaal, die moet je allemaal doorwerken. Dat dan heb je dan, als het ware, de trappen zelf waarop je kan hoger en lager komen. Omhoog gaan, naar beneden gaan. Maar wel naar jezelf. Ja? Niet naar die guru, niet naar die uh, weet ik veel. Uh, iemand die geestelijke leider is, van die, met die geweldige charisma, charisma en iedereen denkt. Oh, oh, die, en die gaat zichzelf heng, hangen aan iemand. Ook nergens. nergens niet aan een leraar, nergens moet je hangen. Niet aan je familie, nergens aan je hangen. Jij en dat licht. Ja? Jij bent de ontvanger jij moet jezelf met dat licht steeds in contact brengen. Jij en die relatie met het licht. En dan zal je daardoor. Stap voor stap echt uh, eerlijk meer en meer wereld in jezelf opnemen. Opnemen in jezelf de wereld betekent de wensen van anderen opnemen met jezelf. Waarbij jij gaat werken en liefhebben ook anderen. Maar dan voorzichtig en geen comedies spelen. En dat is wat wij leren. En dat is ook wat wij leren nu in deze... Zogarle in deze die laatste zogerles lessen hoe uh, er om te gaan dat weet op een kosher manier dat doen en alles draait erom.